President Obama heeft de nieuwe Griekse premier Samaras gevraagd... ...bij de hervormingen nauw samen te werken met de Europese Commissie... ...de Europese Centrale Bank en het IMF. Verder sprak de Amerikaanse president zijn waardering uit... ...voor de vastbeslotenheid waarmee Samaras de economie wil aanpakken. Obama belde Samaras gisteren. Griekenland wil opnieuw met de Trojka onderhandelen over de hervormingen. Zaterdag zei een woordvoerder dat Griekenland mogelijk een aantal maatregelen wil intrekken... ...en sommige deadlines wil uitstellen... In het telefoontje feliciteerde Obama de Griekse premier met verkiezingsoverwinning en verder wenste de president hem beterschap. Samaras herstelt momenteel van een oogoperatie. De Belgische Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. De Belgische won in twee sets van de Servische Jelena Jankovic. Ook Aranska Rus heeft zich voor de tweede ronde geplaatst. Rus won van de Japanse Misak Doi. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt een graad of negen. overdag. Wolkenvelden en zonnige periode, het blijft droog. Het wordt 17 graden op de Wadden, 22 in het zuiden. Dit was het NOS journal Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl zi f -M. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok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 niet een uit duizend nachten Geen uitgestoken hand die het eind van al mijn wachten Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Zij maakt het verschil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 Maar wat zou ik proberen, geen vergelijking is terecht. Misschien is het wat simpel maar op alles wat ik horen heb. Zij maakt het verschil. Zij, zij, zij maakt het verschil. Want ze is geen goed gesprek, waar geen hond.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 We're yeah. yeah. Wist wie you. Mm -hmm. Never gave up on me But time turned tricks And did no favors to me. Yeah, the time and tide Tried to blind our eyes But they we'll never catch us Cause we acclimatized No, our demise is not finalized Cause the sign is not I feel that time is right So you say everything If you let it be, kinetic energy is ready to be unstoppable, unbeatable, undefinable, like sunshine. I've cool. looked into the future and I saw my sign and said, Don't stop get it again, you be fine. So when I tell you everything will be game pie, I know cause the universe told me, I. The sound of my voice Because I'm a Kiwi Trying to make it Rapping internationally So I said for you and then she was the girl In the picture The one that you always wanted And then she hit on you You've been steady Zie